9 uur. gemoet met het NW-journaal. In Christchurch in Nieuw-Zeeland is mogelijk een bomaanslag vereideld. Bij een man thuis is een pakket met explosieven en munitie gevonden. De verdachte van 33 is opgepakt. Over zijn achtergrond is verder niets bekend. In Christchurch was vorige maand nog een aanslag op twee moskeeën... waarbij 50 mensen omkwamen. De rechtsextremistische dader zit vast. Buitenlandse bendes die door Nederland trekken, moeten wat betreft het OM hogere straffen krijgen. De eisen van het OM tegen onder andere inbrekers en ladingdieven gaan daarom omhoog. De criminelen komen vaak uit Oost-Europa en slaan vooral toe bij kwetsbare slachtoffers, zoals hoogbejaarden. Het aantal jongeren dat jeugdzorg nodig heeft is verder gestegen. Vorig jaar waren het er zo'n 428.000, ongeveer 8.000 meer dan een jaar eerder, meldt het CBS. Kinderen uit bijstandsgezinnen en families met schuldproblemen krijgen relatief vaak jeugdzorg. Dat geldt ook voor jongeren met een migratieachtergrond. In vijf Nijmeegse cafés worden bezoekers op het toilet gefilmd, blijkt uit een rondgang van de krant de Gelderlander, langs twintig kroegen in Nijmegen. Bij één café was de camera zo opgehangen dat het geslachtsdeel van een plassende bezoeker te zien was. De autoriteit persoonsgegevens verbiedt camera's in een toilet, omdat de privacy van de bezoekers daarmee wordt geschonden. Voor het eerst staat er een model met hoofddoek en burkini... in de jaarlijkse badpak-editie van het Amerikaanse tijdschrift Sports Illustrated. De foto's zijn van een Somalisch-Amerikaans model... en werden gemaakt in Kenia, waar ze in een vluchtelingenkamp is geboren. De fotoshoot betekent veel voor het model... omdat ze zelf als kind nooit iemand met een hoofddoek in een tijdschrift zag. Het weer nog, in de ochtend is het nog grijs. Vanmiddag breekt op steeds meer plaatsen de zon door... Maar in het noorden kan het tot de avond bewolkt blijven. Het is 11 graden onder de bewolking tot 17 in de zon. Morgen in de loop van de dag overal ruimte voor de zon. En 13 tot 18 graden. Dit was het NMS Journaal. ZFM, Verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. De N247 hoorn Amsterdam tussen Monnikendam en het Schouw. Zes kilometer file door een ongeluk is de weg dicht bij het Schouw. Het verkeer wordt via de af en de oprit omgeleid. Dat kost een kwartier vertraging.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 72% van de weginspecteurs krijgt regelmatig de middelvinger. Doe eens lief. Dankjewel. Namens Rijkswaterstaat en Sieren. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu entertainment for you. To be so easy to give my heart away, but I found out the heart 2 uur, Entertainment for You. 10 minuten over de klokjes van 6. Zit je te eten, eet smakelijk. En uh, ik hoop dat je een leuke dag gehad hebt als je net thuis bent en net inschakelt. Entertainment for You, tot klokjes van 7 uur. En dat allemaal vanaf de tolweg hierna. En we gaan lekker verder. Entertainment for You. Meer dan radio. Jackie Wilson en Reid Petit. Well, look at that, look at that. En deze dame, die is volgende week ook bij, hier in de studio aanwezig. Rox van Driel. over haar uh, laatst uitgebrachte single Visite. Visite, visite. dan. En ja, volgende week uh, is ze dus uh, gewoon hier op visite. En ja, we gaan uh, een, uh, een, een, uh, ook weer een, een nieuw nummer draaien van Tommy Christian. En we hebben het over In een Ander Licht. De wereld lijkt zo anders. Wanneer ik kijk vanuit jouw zicht, ik draai me om en doe mijn ogen dicht. Ik wil je pijn graag delen, maar vergeet mezelf ook niet. Dus ik draai me om en doe mijn ogen dicht. we zie jou in een ogen. Weg. Zie jezelf al wie je bent? Luister nou en kijk me aan. Mm. De wereld lijkt zo anders wanneer ik kijk vanuit jouw zicht. Ik draai me om en doe me nog een dicht. Ik wil je pijn graag delen, maar vergeet mezelf ook niet. Zekerheid, raken wij dit kwijt Laat me voor me zorgen En dan zorg jij eerst voor jou Zit de stap terug En dan samen twee vooraan Samen twee vooraan blijft zo anders wanneer ik kijk vanuit jouw zicht. Ik. ik draai me om en door mijn nog dicht. Ik wil je pijn graag delen, maar vergeet mezelf ook niet. Dus ik draai me om en door. Christian, en ik, uh, ja, ik, ik zie jou in een ander licht. In een ander licht is de titel van uh, deze nieuwe plaat. En uh, ja, degene die dus uh, volgende week ook hier zijn... ja, dat zijn uh, De Witten en samen met Leroy hebben ze een heel mooi nummer. Mijn meisje lacht. Het gaat nu goed, komt door een meisje. De liefde doet me goed, soms dan slaan de stoppen door en word ik boos op haar. Haar. Mijn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 Volgende week 4 mei, zaterdag 4 mei, hier aanwezig aan de tolweg Tina, Lidoy en De Witte. En natuurlijk Rox van der Ruel. Dus ik zou zeggen, blijf zeker lekker luisteren. Hey, hey, hey, hey. we gaan verder met uh, Sister Sister en Daydreams. Zelf Zeker weten, en dat waren Sister Sister en Daydreams. En u kent vast deze nog wel. Dat hele jonge meisje, het Songfestival. En dat heette Sandra Kim. En ze had het over J'aime la vie. Ik Sander Hakim en Jamal En ik zou zeggen, blijf er lekker bij. Tot 7 uur, de Entertainer for You. En uh, ja, we gaan zo lekker van start met de drie op de rij van Frit Heij. Maar eerst eventjes Ed Sheeran en Perfect. En uh, ja, ik zou zeggen, blijf er natuurlijk bij. Want uh, ja, we draaien natuurlijk een heleboel lekkere muziek. Ook op deze Koningsdag. En ja, wat, uh, wat, uh, ja vergeet niet 15 juni in ieder geval in de agenda te zetten. En, uh, vrienden van Zandvoort... Met allemaal 24 hours a day. I found a love for me. Well, darling, just dive right in. Follow my lead. Well, I found a girl. Beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone... Waiting for me Cause we were just kids when we fell in love Not knowing what song Dreams, I hope that someday I'll share her. De drie op een rij van Fred Heij.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 Things work out when they are left alone And maybe that's the key And I believe the true love never really leaves It's that Eventually, you'll be surrounded by the memories, and they'll turn back into reality. Eventually.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 De drie op een rij van Fred Heij. Ja, dat waren ze dan weer. We begonnen met de platters. En Only You. En als tweede Don McLean. Eventually. En natuurlijk uh, Boogie Wonderland van Earth, Wind and Fire. We gaan, we gaan lekker verder met uh, Babe. En Please Me, Please Do... secret, that's for sure, while you're watching all the girls dancing by, I know boy of my dreams you're too shy.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 Session. Eventura was dit. En dat allemaal hier bij CFM. Entertainment voor jou. We gaan lekker verder met de, ja, de laatste nieuwe van Frans Duits. Ik dacht dat ik het had begrepen Dat ik niemand nodig had het die mijn eentje wel zou redden, maar ik ben een paar jaar verder en heb het toch wel onderschat. Nu weet ik dat het raar kan lopen, soms gaat het goed en soms verkeerd. Je weet nooit wat er kan gebeuren, daarom doorgaan en niet zeuren, dat is wat ik heb geleerd. 7 uur. Ik ga nog één plaatje doen. En dat plaatje, dat is speciaal voor mijn wederhelft. Zelka, deze is voor jou. En dat is Jay en Lietje. En Lietje, you love you. Ik wil jullie in ieder geval alvast bedanken voor het kijken, voor het luisteren. En graag tot volgende week. Volgende week dan zijn ze er. Leroy en de Witte, de band Leroy en de Witte. En uh, natuurlijk ook Rox van de Riel. Ik zou zeggen tot volgende week. Groetjes, bye bye, zwaai zwaai en een goed weekend. Milion tružnih ljudi se na zemlji to. moram da znam da li je to konačno grob. Ma kako da je, nočas od umrtnu, slobodno kaže i da je najgori po mene. Milion tružnih ljudi se na zemlji to. Morgen dan ik dat je toch knaats bro Ja, mooi, cies en dat u daar niet op moet hebben. Miljoenen mensen die hun niet hebben, zet